De schok is groot bij de nabestaanden van Jeffrey en Emma. De lichamen van die twee kinderen werden gisteravond laat teruggevonden in een auto in het water in Winschoten. Ook hun vader zat in de auto en is dood. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de kinderen waarschijnlijk verdronken. Bij de schouw van de lichamen is vastgesteld dat op dit moment het ertoe leidt dat de meest waarschijnlijke doodsoorzaak verdrinking is. Maar nader onderzoek aan de lichamen moet nog plaatsvinden. De kinderen werden sinds zaterdag vermist. Er werd een Amber Alert verstuurd. De politie had toen al vermoedens dat de vader ze om het leven wilde brengen. Na een grote zoektocht werd de auto gister teruggevonden. Via crowdfunding is inmiddels meer dan 50.000 euro ingezameld voor het afscheid van Jeffrey en Emma. Het kabinet heeft bij drie ministeries de zaakjes niet op orde. De Algemene Rekenkamer heeft beoordeeld hoe het gaat met de uitvoering van de plannen. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn bijvoorbeeld grote problemen, zegt verslaggever Roel Bolsjes. Daar zijn uh, 900 uh, mensen waarvan de naam niet klopt of die zijn verwisseld. Dat betekent dat er daders mogelijk uh, vrij kunnen blijven rondlopen of dat er mensen onterecht een verklaring omtrent uh, gedrag kunnen krijgen. Dus dat is niet goed. Ook bij het ministerie van Defensie gaat het niet goed. Daar worden kazernes of militaire locaties niet goed genoeg beveiligd. En een opmerkelijk moment in de MLB, de honkbalcompetitie in Amerika. Oswald Peraza van de New York Yankees ving daar een bal, maakte een duikeling, viel over de boarding en maakte een handstand. Long run for Peraza. And he makes the play and tumbles behind the tarp. Did he hold on? Yes he did. Play ja, het belangrijkste, de bal bleef dus in zijn hand. En de Yankees wonnen uiteindelijk met 5-2. Het weer, een mix van zon en wolken met in het zuiden nog steeds kans op een bui. Het is een gaatje op 14 aan zee en 20 in Limburg. Morgen meer wolken en vooral in het noorden ook wat nattigheid bij 13 tot 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging in Noord-Holland is er rond Amsterdam door de afgesloten A1. Op de A10 Zuid richting Utrecht heb je bijna een half uur vertraging daardoor. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen sta je ook een half uur vast... tussen Bad Hoevedorp en de afrit AMC. Ook op de A9, maar dan van Alkmaar naar Amstelveen... heb je vertraging voor de Wijkertunnel. Daar is de rijbaan dicht. Omrijden kan door de Velsertunnel in de A22...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 You play my role, you take myself, you take myself on go I, I live among the creatures of the night I haven't got the will to try and fight against the new tomorrow So I guess I'll just believe it, that tomorrow never comes myself believe it. This night will never go next like trying to feel that Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de dood van de kinderen en de vader in Winschoten was verdrinking de meest waarschijnlijke oorzaak. Het Openbaar Ministerie heeft dat gezegd op een persconferentie. De auto met de drie doden werd gevonden in een kanaal in Winschoten gisteren. De kans wordt steeds kleiner dat nog dit jaar de huren voor sociale huurwoningen worden bevroren. Er is veel kritiek van de oppositie omdat de plannen zouden leiden tot het bouwen van minder huurhuizen. De meeste mensen in Nederland zijn redelijk tevreden met hun leven. Ruim 85 van de bevolking geeft het een 7 of hoger. Ook met werk, woonsituatie en vrije tijd zijn mensen tevreden, zegt het CBS. Het weer op de meeste plaatsen droog, morgen enkele buien, veel wind en vrij fris met 13 tot 16 graden. VF.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 een meisje, en het is al schat En als ik aan het denk, dan denk ik ook. Oh. Oh. Oh. Oh. Zo mooi.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 I want